Doe maar even die deur dicht daar, want dan gaan we hier de top. Oh nee. Dicht. Oh, oh in de molen. Zie mij malen, zie mij pralen in dit stadsgebied. Ach, vriend, schijnt mij niet, klein De meeste wind komt uit die hoek, west, zuidwest, zuid. zuid, west, zuid. Nou, daar heb ik dus eigenlijk helemaal het vrije veld. Ik heb last van de wijk als de wind van die kant komt. Ik heb last van de bomen en van de huizen, maar over het algemeen komt de wind toch uit die kant. En dat is, uh, dat is wel prettig. Oh, ik, hoor, ik hoor het verschil tussen die ene... Die, die, die wiek met vol zeil en die andere, ja natuurlijk. Ja. Bij diegene met vol zeil hoor je dus het hekwerk niet, hè, want je, hoort, je, je hebt hier dus een stuk open hekwerk en dat gaat fluiten. En, en, en aan de vlag. de vlag kun je natuurlijk ook de windrichting goed zien. Zeker ja zie je ziet ook dat hij af en toe een beetje draait. Ja, de, daar kan je natuurlijk niks aan doen. Ja. Je kan niet steeds met je kap iedere, iedere windverandering uh, ja. volgen. Dat is ook niet handig, want dan blijf je in de gang. Ja. De, het meest ideale is als de kap loodrecht op de wind staat. Ja. Dan vang je, vang je dus de volle, volle wind. Zeg maar. Dat is het beste ja, want als hij ook maar een klein beetje dus niet echt vol, vol op de wind staat, dat scheelt enorm aan de kracht die je dus uit die wind haalt. Ja. Als hij zeg maar een graad of 10, 20 uit, uit de wind staat, dan ben je misschien al de helft van je kracht kwijt. Daar kun je ook je voordeel mee doen trouwens als uh, molenaar. Uh, als de wind hard is zeg maar en die heeft af en toe ook nog een vlaag, maar die vlaag die komt altijd uit de richting die dus zeg maar ten opzichte van het wietenkruis die kant op is. Dus dan laat je hem gewoon, dan zet je hem iets zo, zodat een vlaag altijd schuin invalt. En dat is dan niet zo erg natuurlijk hè. dus als die een vlaag heeft, die geeft extra kracht, maar die komt meer uit deze richting, dus dat is dan niet erg, dus die gaat er een beetje zo langs. Dat, dat kan je dan helpen dus zeg maar om een, om een stevige vlaag toch gewoon te kunnen laten gaan. Ja. Dat hij dus niet te hard gaat. Ja. Dus als er een vlagerige wind is, dan zet ik hem altijd iets zeg maar, van hieruit gezien, ietsje links dus, van de wind. Omdat die krachtige wind die komt altijd uit die hoek.